Bij een Israëlische raketaanval op het centrum van Damascus zijn volgens het Syrische leger zeker vijf doden gevallen. Ook zouden vijftien mensen gewond zijn geraakt. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat er een flatgebouw is geraakt waarbij minstens vijftien mensen omkwamen. Getuigen zeggen dat er een gebouw is getroffen in de buurt van de plek waar Iraanse militaire installaties staan opgesteld. Israël heeft nog niets over de aanvallen gezegd. Het land voerde de afgelopen jaren honderden van dit soort aanvallen uit op milities die door Iran worden gesteund.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 Dat het een weerballon was. En opnieuw is een groep Nederlandse reddingswerkers teruggekeerd vanuit het aardbevingsgebied in Turkije. Afgelopen avond kwamen ze aan op Schiphol en daar wachten familie en tientallen mensen uit de Turks-Syrische gemeenschap hen op met bloemen en chocolade. Het weer op veel plaatsen bewolkt en valt er regen. Vanmiddag wordt het droger. In de westelijke helft schijnt af en toe de zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Op komende nacht veel bewolking. met in het noorden kans op motregen. Morgen blijft het overwegend droog. En dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I'm But... I've been drinking no alcohol for the past five days. Did you check on me? Now, did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now, did you notice me? Nobody will know the paranoia. Oh. Cause I put a smile on my face. If I said you can never face Het spijt me, ik wil dat je weet Habib, die ik ben het probleem Word para, ja para nog steeds Want die fast life mij is een greep Beland op een echte party. Weer verlamd door die fles Bacardi. Vierde al, dat is elle barkie Ik ben zo weer thuis, waarom stress je shardie? Praat met malen, het van je chest. Zonder make-up ben jij op je best. Zoveel kim, kaas, daarop insta. En soms slip ik door, net als kan je west. Ik ga tering hard en dat is al gezegd. Maar zonder jou ga ik fucking slecht. In mijn hart heb jij een vaste plek. Zoveel shit, maar ik lach het weg. Niet bereikbaar, telefoon niet aan. Te veel nachten naar de klote te gaan. Zie je amper in de zomermaan. Fast life kan niet slomen gaan. Het spijt me.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 Spijt me, ik wil dat je weet. Hij piept die ik ben, het probleem. Voort para, ja, para nog steeds. Want die verslijf heeft mij in zijn geest.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 Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, saca la ka Boom, saca la ka, yes oh. Oh. Oh. Oh. Camilo mm. Sube las manos que he estado la perna empieza ah, ah, Hasta que el bajo mm. te empiece a romper la cabeza Ah, ah Chacalac, chacalac, quiero que me agarres con Unchakalak. las patas, como, como, mudo de por vaca, como, como, como garrapata, chacalac, como un Oh yes. Otra vez, otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi pum, chacalac, pum chacalaca, yes, otra vez, otra vez. Chacalaca, boomchacalaca, yes. Oooh, ooh. Yeah. De yeah. mijlen oh, yeah. komen, oh, yeah. oh, yeah. hey, Emilia. Con esa miradita que no mata a nadie. Empiezo por tu boca y bajo Buenos Aires. Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Te doy todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Otra oh, vez, otra vez. La cabeza y los pies. Se mueven con mi pum, sacala, pum, sacala, te yes. Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies. Se mueven con mi pum, sacala, pum, sacala, te yes. Big girl I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 Oh, so oh,